Deze week in het online programma Rozenkruis Nu, de roep der heilige graal, wordt nu vernomen. Als alle Katarenbroeders in de inwijdingsgrot geknield zijn, ziet Matthäus het hoofd van de orde opstaan, lang zijn handen reinigen en een witte sluier oplichten, waarachter een heilige bergplaats een tabernakel zichtbaar wordt in de rotswand. Terwijl het ordehoofd zich vol eerbied buigt, neemt hij uit het tabernakel en... O, oh, verheven ogenblik! Matthäus zag plotseling een licht, krachtiger dan dat van de zon, uitgaan van de handen van het ordehoofd. Een krachtige straal trof zijn ogen... Het was hem alsof hij in de zon zelf was opgenomen. Een onmetelijk stralend aureool scheen het ordehoofd te omgeven die hem het heilige voorwerp uit de tabernakel voorhield. Matthäus kon slechts uitbrengen de beker, de gouden kelk, de heilige graal. Het bijzondere symbool van de graalbeker wordt al duizenden jaren in de grote godsdiensten genoemd. In de Bijbel wordt meerdere malen gesproken over een vat of mengvat, bijvoorbeeld in het verhaal van de bruiloft de Cana, waar Jezus het water in de vaten verandert in wijn. In de Egyptische wijsheid van Hermes Trismegistos Wordt gesproken van een groot mengvat. dat door de algeest omlaag gezonden wordt. zodat de zielen die daartoe in staat zijn. zich hierin kunnen onderdompelen. om bevrijding te vinden. In de taal Te King van Laotse. van zo'n 2600 jaar geleden. wordt gesproken van. de gevulde vaas waar men dichtbij moet blijven. En ook bij de Kataarse broederschap in Zuid-Frankrijk in de 11e en 12e eeuw... ...nam de graal een belangrijke plaats in als symbool voor de instroom van goddelijke krachten en mogelijkheden. In veel graallegenden heeft ze een aantal bijzondere eigenschappen. Ze straalt een verblindend, bijna niet te verdragen licht uit... Dat duistere invloeden verdrijft. Ze heeft de kwaliteit dat zij precies het juiste geestelijke voedsel verschaft aan wie dat nodig heeft op zijn of haar zielenreis. Ze heeft genezende eigenschappen en zij kan het goede van het kwade scheiden in een mens. De graal is zeker niet alleen maar een Aansprekend symbool. Een symbool is een stoffelijke afbeelding van een spirituele kracht of waarheid die niet in zijn volheid begrepen of omvat kan worden door ons lagere bewustzijn. De spirituele essentie waar de graalbeker mee gevuld wordt, is de hoge, intense vibratie uit de goddelijke natuur. Die een spirituele pelgrim voedt en begeleidt op zijn pad van een terugkeer naar het goddelijke levensgebied van waaruit hij of zij ooit is vertrokken. Wat is dan de graalbeker waarin die bovenaardse kracht kan afdalen? Ze kan drievoudig begrepen worden. Ten eerste is het onze wereld die zonder een instralende godsenergie niet zou kunnen bestaan. Ten tweede zijn het de geestesscholen waarbinnen zoekers begeleid en bekrachtigd worden om het pad terug te kunnen gaan. En ten derde is het de mens zelf, die zich openstelt voor de genezende graalvibraties die in hem of haar het lagere, aardse ik-wezen transformeert in een hoger zielewezen. Zoals Rumi dichtte. sta op mijn vriend en ga op reis van lager zelf naar hoger zielenzelf. Zo'n reis verandert het aardse stof in geestelijk goud dat je bevrijdt. Heb eerbied voor de kelk des levens in je hart, die universumsliefde heeft vervaardigd voor de wijn der eeuwigheid.